Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De tijd tussen prik 1 en 2 wordt wat korter. Volgens demissionair minister De Jonge kan dat omdat er genoeg coronavaccins klaar liggen. Door mensen sneller hun tweede prik Pfizer of Moderna te geven zijn ze eerder beschermd. De GGD zegt nu dat ze nog niet klaar zijn voor dit plan. Er moet eerst worden gekeken hoe lang de tijd tussen de prikken wordt. Bel dus vooral nog niet naar de afsprakenlijn en wacht rustig af op meer info, zeggen zij. Het was gisteravond en vannacht onrustig in Tilburg. Er kon nog één keer tot laat worden gestapt. Vanaf nu zijn de regels strenger vanwege de vele coronabesmettingen. De politie heeft tien mensen opgepakt. Er waren meerdere ruzies aan de gang. Veel jongeren waren dronken. En er stonden lange rijen bij kroegen, wat voor irritatie zorgde. Etappe 14 van de Tour is van start gegaan. De renners fietsen vandaag 184 kilometer in Zuid-Frankrijk. Gisteren pakte Mark Cavendish een 34 zitter zitritzegen. Vandaag wordt het een bergachtige etappe, zegt verslaggever Steven Dalenbout. We gaan richting de Pyreneeën. We klimmen vandaag flink en we dalen ook flink. Drie keer over een tweede categorie klim, waarvan eentje een erg mooie naam heeft. De Col de la Croix de Mor. Maar goed, het is, het is niet een etappe waar de mensrenners meteen voor de dagzegen zullen gaan strijden. Denk ik. Ik denk dat het een dag voor, uh, voor aanvallers wordt, dus, uh, nou ja, Pauke Mollema misschien wel, of, of Wout Poels. Liggen jouw koffer en factor 50 al in de achterbak voor de regio Noord van ons land, begint vandaag de zomervakantie. De komende twee weken is de rest aan de beurt. Ga je de grens over, zorg dan dat je je coronapapieren goed op orde hebt, merkte ook deze reizigers op Schiphol. Ik heb mijn testbewijs ook uitgeprint en moest een of ander locator, paspoort. Dus gisteren is er nog druk van alles geprint. Ja. Als je negatief ziet ben je toch wel heel blij dat je kunt gaan. Gerust je rustgevoel en hopen dat daar ook alles goed is en dat we veiliger terug kunnen dadelijk. Schiphol is tot nu toe best tevreden over hoe het allemaal gaat. Het loopt echt goed, moet ik zeggen. Het is wel wennen, want we hebben een aantal nieuwe testen die, of checks die ingevoerd moeten worden bij de check-in. Dat leidt ook hier en daar tot wat langere rijen. Maar het loopt goed door en we merken eigenlijk dat iedereen heel veel zin heeft om weer op vakantie te gaan. En dan het weer. Er komen steeds meer wolken en vooral in het zuiden kunnen flinke buien vallen, soms met onweer. Het is 20 tot 23 graden. Morgen af en toe zon, later kans op een onweersbui en dan wordt het een graad of 22. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging door werkzaamheden. Dat is onder meer op de A7 de afsluitdijk in beide richtingen bij Brezandijk. Zo'n 10 minuten tot 20 minuten. En ook bij Hoorn in beide richtingen ruim een kwartier vertraging. Een ongeluk op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Dorp en het Knopendrottepolderplein 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. De andere kant op bij het knooppunt een kwartier vertraging, voor een deel ook door de werkzaamheden daar. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Bye. Bye. but we don't have to rush the affair, uh, so you say you want to taste my wine, why? <laughs>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 Afgelopen week natuurlijk een prachtige mooie tourweek geweest voor uh, niemand minder dan Cavendish. Want die, uh, ja, die, knecht, die, had, die heeft echt de knechten. Die plaats in de slotfase. Precies op de plek waar hij zitten wil. En uh, heeft daardoor zijn 23e tour-etappe tour overwonnen en staat daardoor gelijk met Icoon Eddie Merckx. Ja, en de vierde van dit jaar alweer. In de vierde van dit jaar.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 Uh, Tour de France had ik al gezegd, uh, sport kort. Uh, Wimbledon uh, gaan we voor u ook met één oog naar kijken.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 Seen those bright brown eyes with tears coming down. So he said to himself, She deserves a crown. But where is it now, Mama? Listen, Maria, I feel for you. You deal with things that you don't have to. do, Each doesn't love you. I can tell by his charm. But you can feel this real love if you just. Made And fast my mind. Girl, don't you slow it down. If we carry on this way, this thing might leave the ground. How would you like to fly? That's summer my queen should ride. Right? But you still deserve the crown. Or hasn't it been found? Mama, listen. I feel for you. I feel for you.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 It, don't it come on? It feels like something's eating up. Come so can I leave yeah. with you? Well, lady, I don't know, but should sure feel good to really me. Really Sing it one more God. time.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 Helaas, dit jaar is dat een beperkt aantal. Eigenlijk de enige die dit seizoen actief is in de Aardappel gt Masters is Thijs Fotos. Hier op circuit Zandvoort, zien we een extra inschrijving. En dat is wel een Nederlandse inschrijving. Dat is te me met de twee dames. Uh, uh, mevrouw Coronel, of Tati, hoe is dat uh, uiteraard uh, En zijn er samen met haar teamgenoot. Uh, Braams uh, hij rijdt zij uh, en die rijden in de McLaren, Maar wat we tot nu toe gezien hebben op het circuit zijn leuke races geweest. We hebben er twee inmiddels achter de rug. Eén daarvan was de uh, Formule 4. En uh, opvallend uh, vond ik onderaan de Hunsrug, uh, daar is ook een beetje zo'n kombocht uh, gecreëerd. Dat we daar veel acties zien. Uh, dat we daar af en toe twee, drie auto's uh, tegelijk uh, doorzien gaan. Je kan daar kiezen voor een lijn. Niemand weet eigenlijk wat precies uh, exact de ideale lijn is. En dan zien we dan uh, leuke manoeuvres. Even, zeker met die uh, kleine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 De Oliver Birman, die wist te winnen en die komt uit voor het Van Amersfoort Racing Team. Op de tweede plaats zagen we daar een bekende naam, Sebastiaan Montoya, zoon van James, een zorgvoudige Grand Prix winnaar. En twee malen in die 500 winnaar, Juan Pablo Montoya. En op de derde plaats eindigt daar, verhalve een Duitser. <laughs> Ja, en dat hoort ook een beetje bij een Duitse evenement natuurlijk uh, Willem. Want uh, ja, ja, zijn, er, zijn er veel uh, witte nummerplaten uh, door jou uh, geconstateerd daar in het uh, gebied van het circuit? Ja zeker wel. Uh, ja, de witte platen met uh, zwarte nummers en letters, uh, die zijn uh, volop aanwezig hier. Uh, en ik noemde net al uh, Montoya, ik weet niet, jij bent een trampieten. Volgens mij was jouw ooit fan van die uh, Montoya.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 in de, in de gerlach -bocht. en die kwam uh, midden op de baan te staan en die werd nog vol in de plank gereden door een van de achtervolgende deelnemers. Nou, wat ik begrepen heb, uh, heeft dat geen uh, fysieke gevolgen gehad voor de rijders, dus dat is gelukkig goed uh, afgelopen. Op dat moment was het wel uh, Vermeulen, de, de 18-jarige Vermeulen, die de kop wist over te nemen. Hij wist dat een aantal ronden, wist hij dat vol te houden. Op een gegeven moment uh, viel hij terug naar helemaal achter in het veld. Ik denk ergens een spin gemaakt achter op de spuit is toch toch nog terug te komen naar plaats nummer 9. Maar de we deze werd gewonnen door de bellen derdalen. Met op de tweede plaats de Nederlander van... Eindhoven, en om het dan toch in de namen te houden, was het uh, Klem van Parijs, een Belg, die derde. Oh, <laughs> uh, mooi, uh, mooi Willem, en uh, ja, mooi evenementen voor het, uh, voor het circuit. Alleen we zitten natuurlijk nu uh, in, de, in de coronatijd, en uh, eigenlijk moet ik aan jou vragen, uh, zit jij lekker daar, want uh, staan mag niet meer hè? Ja, nou ja, ik sta lekker in, het zo niet maar <laughs> ja, zitten... Uh, uh, de toeschouwers aanwezig, uh, Ja, die kunnen alleen een kaart kopen voor de hoofdtribune. In de duinen is er geen toegang voor ze. Uh, yeah. Ja, dat is uh, het vertellen van het corona gedoe natuurlijk, wat hopelijk niet al te grote. Uh... Groei gaat krijgen, zodat we ook uh, richting Grand Prix uh, daarmee te maken gaan krijgen. Want uh, als ik hier rondkijk op het circuit, ja, dan zijn de eerste werkzaamheden richting Grand Prix al begonnen. Her en der zijn ze bezig met het van de extra tribunes. En het zou toch heel uh, triest zijn mocht dat uh, corona daar uh, roet in het eten gaan gooien. Oh, ja. ja, is het nou zo dat het circuit vanaf augustus uh, helemaal gesloten gaat worden voor de voorbereiding voor de Dutch GP?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 Want dan, dan zijn dan de Porsche Carrera's zijn net gestart en dan is de Ariane GT4 is gefinished. Uh, ja. Kan het al jouw goedkeuring wegdragen? Ja, ik uh, vind dat je een mooie planning maakt. <laughs> Oké, okay, ja? ja. Onderteken jullie het contract even, dan ga ik een <laughs> plaat draaien. Kwart over drie, ben ik er weer. Ja. Dank okay, je uh, dan. Willem, van deze. Wat is jouw uurtarief voor Albert Jan? Dan kan hij dat in het contract invullen. <laughs> nou, buiten de uitzending noemen. Oké, okay, dat nou is helemaal goed. We hebben het straks over. Dankjewel Willem en tot straks. De dame, Jacques heeft in de jaren 80 heel wat grote disco-klappers gehad. Waaronder deze, ja, wat minder bekend lijkt vonden, Maar wel heel erg leuk en ook inderdaad uit de jaren 80. Dat was de single Eye to Eye. En met Eye to Eye is het half drie geweest. Tijd om te kijken wat het weer de komende dagen gaat doen, Albert-Jan. Ja, en wat hoop je?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 Ik zeg de zomer op je radio met de uh, manjana hier is faro uh, solaire Las caricias Tus labios malditos Me hablan a mí Tu en mis fuego a que te necesito. Que poquito poquito poquito Hasta Zoe resume, y tu eres mía, mía, nada más. Se lo digo todo el día: Que ernma is, maar moeder como ella. Que parecen estrellas, poppita ropa. Cuando hace calor, le gusta tomar. Cuando sale, yo, que no daría yo por tocar tu piel, que no daría por ser tu bronceador. Hasta la mañana. Ik siento tu llama, mama, mama. Te juro que yo prendo fácil, por ti No puedo resistir hasta la mañana, na Caigo en tu llama, mama, mama. Liëntame tu fuego que no puedo resistir. Yo quiero bailar así. En dit is een uh, hele nieuwe zomerse single. Misschien wel de zomerrit van uh, dit jaar. Mañana hoor je de single van. Uh,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 De hoofdprijs van de postcode staatsloterij Tiendaagse is uh, gisteren in Zandvoort gevallen. Een viertal gezinnen in de A.J. van de Molenstraat met de als postcode 2041-ND... werd verbijt met een prachtige geldprijzen en één gezin kreeg daar ook nog een hagelnieuwe BMW bij. Tot zover. Dankjewel, je Albert-Jan. Ja, het komt heel dichtbij, maar net niet, hè, Albert-Jan? Net Albert -Jan? niet, net niet. Helaas, helaas, helaas. Maar gefeliciteerd uh, voor uh, alle winnaars uh, daar in de AJ van de Molenstraat. Zodra, daar hoor, je het uh, interview van uh, vanmorgen met uh, Sander... inderdaad, van Zandvoort Beyond. Maar eerst, oh, what a night. En ook de gauwe oude muziek vergeten we zeker niet te draaien... op de zaterdagmiddag bij CFM. We hoorde Frankie Valli in the Four Seasons en Oh, wat Nights. We horen vanmorgen het interview met Zander van Sanford Beyond, albert Jong En uh, ja, het gaat een beetje over de, de side-events... rondom de Formule 1 die er aan gaat komen. En ja, mijn, Eigenlijk mijn grote vraag was toen ik dat hoorde... over van, uh, we gaan het hebben over die... Uh,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 kunnen ook wel eens hobbelig verlopen.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 Kunnen ze die allemaal aanvragen? Kan die opgehaald worden? Um, top. Dan gaan we gaan we het dorpen gewoon hartstikke leuk laten uitzien. Um, en dan gaandeweg zullen wij de komende weken echt even moeten gaan kijken van, oh oké, okay, welke onderdelen in, in onze vergunning aanvraag? En dan de harmonica-deel kunnen we wel en niet meenemen. Hoe zit het met de horeca? Gisteren is toch toch echt gezegd dat de horeca en de horeca is er weer af. Hoe zit het met de vergrote terrassen? Um, hoe, hoe gaan we dat uitvoeren? Wat mag er wel, um, als het weer de corona-terrassen zijn, mag er geen muziek op de terrassen. Ik heb die regelgeving nog. Even moet ik even goed denken. Ja, uh, nou, ja, ja, Volgens mij, ik, ik, volg mij heb ik die gezien, maar ik weet niet zeker. Um, um, dus, dus er zijn allerlei schakels die we nog uh, kunnen omzetten, terugzetten. Dus er zal de komende periode best nog wel een. Uh, uh, uh, ja, we wat afwegingen moeten maken. Mogen die, die uh, toolbox voor de ondernemers, is die uh, gratis? Is dat, die kunnen ze aanvragen of uh, moeten ze die uh, kopen? Nee, daar maat? is wel een vergoeding voor nodig. Daar is wel. We, tuurlijk, wij verdienen daar helemaal niks aan. We geven hem zelfs uh, de. de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 Iets dat je kan zeggen, dat hebben we nou, mij, sowieso. Ja.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 Wat activatie zijn? Oh, sorry. Pitstopspelletjes. Uh, Pitstopspelletjes. Beleving. Uh, er is natuurlijk ook merchandise. Dat is het gewoon ook. Maar het is ook gewoon um, uh, een computerspel waar je aan deel mee kan nemen. Kun je lekker race op een circuit zandvoort terwijl je op de boulevard zit. Yeah. Um, um, uh, nee. Dat soort, dat soort leuke dingen. Um, dus het is echt de bedoeling dat er een interactieve um, uh, activatie boulevard is, pitstopstraat. Um, en en uh, ja, dat zou gewoon hartstikke leuk zijn als dat wel al doorgaat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 Um, uh, ja, de, moet luisteren, Je kunt gewoon altijd nog even een mailtje sturen naar uh, info.zandvoortbeyond.nl met je idee, maar um, uh, laat het wel wezen, Wij zijn niet meer zo flexibel als we zes weken geleden waren toen we de vergunningaanvraag nog moesten doen. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, ja, Zandvoort, uh, Zandvoort moet nog even, um, even, even leren dat ze uh, de mooie idee iets eerder krijgen. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> het is echt, het is bij jullie ja, in het dorp. Het <laughs> is voor mij echt ongekend. Ja, ja oké. Okay. Uh, nou, Sander Ten Bos van de, de Sandvoort Beyond met de vergunningen van de Side Events, dankjewel voor de toelichting en uh, ja, ook uh, voor dit uh, item. We hopen op het beste, zullen we maar zeggen. Nou, geweldig. Ik hoop het ook. We gaan er wat moois van maken. En uh, ik wens jullie een hele fijn, uh, fijn weekend. Dat waren onze collega's vanmorgen in gesprek met uh, Sander Ten Bos. Hij is van uh, Zandvoort uh, Beyond en uh, de evenementenvergunning uh, is uh, binnen. Als je nog een idee hebt, hè, we zijn een beetje laat als Zandvoorters... Dus met uh, reageren, maar uh, info.zandvoortbeyond.nl... info.zandvoortbeyond.nl... en wie weet, uh, misschien kan er uh, met jouw uh, aanvraag uh, nog wel het een en ander gedaan worden. Dus laat het uh, deze organisatie gewoon even weten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 You. Sister golden hair surprise And I just can't live without you Can't you see it in my eyes